Kennis is niet zomaar een ding. Kennis is een persoon en heeft gevoel. Alles personificeert zich, maar wordt dan weer tot principes als het neerstorten van de waterval in de rivier, in het afscheiden van de wateren en de waterdruppels. Alles gaat zijn eigen weg. Dat is moeilijk voor het vlees. In het vleeselijke gesteente is alles samen. Er is geen leven meer in die steen. Wees er niet jaloers op. Ze zijn dood en proberen zoveel mogelijk mee te sleuren. Ze zijn op jacht. En met lange armen trekken ze velen mee. Er is een gebruiksaanwijzing voor de orakelstenen. Wie dit niet in acht houdt vindt de dood tussen de stenen als in een ravijn. Er is een afgebakend pad door deze stenen en er is een grote oorlog om deze stenen. Het lagere, vleeselijke moet overwonnen worden door te komen tot het hogere, het wilde. De wilde economie moet zich herstellen. De mens kan niet zomaar aan de lagere vleeselijke herschepping ontkomen. De mens moet het nuttig zien te maken. Verheerlijk de vuilnis van de voorouders niet, maar gooi het ook niet zomaar weg, want er kunnen bijzondere edelstenen, schatten en andere waardevolle spullen tussen zitten die we eens nodig zullen hebben en die de oplossing kunnen vormen voor vele problemen. Daarom is de geschiedenis zo belangrijk. Ga de mijnen in, om zo ook te gaan tot de hemelse herschepping, de gebieden van vuilverwerking. Draag jij straks de geestelijke sieraden van de hemelse herschepping, of ga jij door blijven pronken met je vlees en je vuilnis? Ik hoor een geluid van de herschepping, ik hoor de trommels, het is tijd je vlees en vuilnis te verwerken, het is tijd het om te zetten in iets anders, iets beters. Ik hoor het geluid van de herschepping, hemelse afgezanten en hun vissersnetten, heen en weer over de hemelse ladder, op en neer, om alles tot zaligheid te strekken. Heen en weer, op en neer, om de vuilnis te verwerken. De afgezanten van de hemelse herschepping zullen komen, om het kind weer tot de wildernis te nemen. Odeleg 17 vers 49 tot 55 Ismaël moest de nacht van de ontwapening in en werd verworpen, waardoor hij in de oerverwarring kwam, in het grote misverstand. Maar dit was de enige manier om deze nacht in te gaan. Alles in de wildernis kon zijn einde betekenen. Daarom werd hij paranoïde, nam hij geen risico's en kwam tot een nieuwe bewapening die grote voorzorgsmaatregelen trof. Hij werd tot een tegenstander van elk mens. Hij werd tot vijandig. Hij werd gelijkgemaakt aan de vijand. Alleen de vijand zal overleven, niet de overmoedig vertrouwende. Pas op elke stap die je zet in dit mijneveld. Je grootste vriend kan je ergste vijand zijn. Blijf testen, blijf verdiepen, wees vijandig naar de systemen van de stad. Kom tot het vreemde. Ga dubbelzinnig met dingen om. Ga tot de diepere lagen. Maak het niet normaal en niet traditioneel, want dan heb je het spel verloren. Op het diepste punt van het visnet werd Ismaël de verworpenen. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? God had geen kinderen. Het was als de nachttocht van de ontwapening, voorafgaande aan de afzondering. Dit is een mooie belofte van de verzoening, om de wereld op de paradijsaarde voor te bereiden, want alleen zo zal het paradijs kunnen komen. Maar om dezelfde nachttocht te kunnen maken zal de mens dus moeten ontwapenen. De mens moet durven dingen weer in twijfel te trekken en niet snel de wapens te grijpen en eigen rechter te spelen. De lagere mens wil altijd gelijk hebben, ook als de lagere mens niet gelijk heeft. Zou er een vreemde interpretatie mogelijk kunnen zijn voor alles om ons heen? Zou de wereld er dan niet een stuk beter uitzien? Of zal dit een nieuwe oorlog zijn? De vreemden zullen komen, en ze zullen alles wat de mens denkt te weten overweldigen. O, de mens is zo vol van zichzelf, maar ze zullen vol worden van iets anders, want de waarheid valt aan het einde niet te ontlopen.